In de Randstad is Rijkswaterstaat bezig met een spoedreparatie op de A4 Amsterdam-Den Haag. Dat levert wat file op tussen Hoogmade en Leidsendam. Reken op 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik hoor nog niks, Mark. Ja, een hele, een hele goede middag, luisteraars. Het is vandaag donderdag 1 september. En het is weer tijd voor Zandvoortlunch. Tussen 12 en 2 uur. Dus tussen 12 en 2 uur, dat is duidelijk. En wat heb ik vandaag voor u in de Hoge Hoed zitten? Ik heb vandaag in de Hoge Hoed zitten om kwart over 12, de 3-in-1. Een hele mooie vind ik zelf. En om half één hebben we het regio-nieuws. En na het nieuws, en, en van één uur, gaan we natuurlijk een cabaret doen. Dat heb ik ook een hele leuke voor u gevonden. En dan hebben we weer om half twee het regio-nieuws. En vandaag word ik geassisteerd door Dave. Dave, goedemiddag. Goedemiddag, Hans. We gaan er weer heerlijk tegenaan. Zo is dat. <laughs> Oké. Okay. De lu luisteraars, eet smakelijk. En we gaan er een mooie dag op.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 Toen op een trein op een verkeerder rond, dus ik. Je dag als ik je vragen mag. Ja, kijk naar buiten. Hè? Dan is het inderdaad een hele mooie dag. Hè? Lekker het zonnetje schijnt. Ja, en ik hoop dat het nog lang blijft. Dat hopen we ook. Hè? <laughs> dat hopen we ook. Dat hopen we ook. Uh, ik heb er eentje uitgezocht, speciaal voor onze collega Dolly Den Dolly, heel veel sterkte, meid. Ja. En ik hoop dat het gauw weer beter met je gaat.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 Geven de morgen terug, zolang ik je niet verlies, vind ik het wel mijn weg met jou. Ja, voor onze collega Dolly Tempierik. Dave, heb jij nog wat te vertellen? Ja, ik heb iets belangrijks nog. Nou. Namelijk, er komen toch strandbungalows. Het college van BMW van Zandvoort heeft ingestemd... Met de strandbungalows op beperkte delen van het strand. Op bepaalde delen van de Zandvoortstrand wordt het mogelijk gemaakt... om strandbungalows te realiseren. Zij zullen een besluit voorleggen aan de gemeenteraad. Het besluit houdt in dat strandbungalows kunnen worden geplaatst... Naakstrand ter hoogte van boulevard Barnard vanaf... Strandpaviljoen Talassa tot en met Strandpaviljoen Rapanui vlak voor de grens met Bloemendaal. Door dit besluit is uitgesloten dat er bungalows dichtbij aangrenzende woningen worden geplaatst. Dan heb ik verder nog iets. Een uh, historische uh, Grand Prix op, van 2 tot 4 september. In het eerste weekend van september vindt op circuit Zandvoort weer, weer de historische Grand Prix. Zandvoort plaats. Tijdens, tijdens deze dagen zult u ongetwijfeld op de weg de mooiste historische bolides voorbij zien rijden. Maar op zaterdag 3 september van 7 uur s avonds tot half 10... is er een parade door het centrum... waarbij tal van historische racewagens een mooie stoet zullen vormen. Nou, dat is, dat is inderdaad dat is fantastisch, hè? Ja, Ja, absoluut. dat lijkt me inderdaad dat is het, het bekijken waard. Hè? Ja. Ja, ja, het, ja, ja, ja, ik ja, ja. zou je nog even vertellen. Het parcours loopt globaal vanaf het circuit... richting van Spijkstraat, burgemeester Engel... Bertstraat, Hogeweg, Oranjestraat en dan het centrum in. De Haltestraat wordt voor ander verkeer dus afgesloten vanaf zes uur avonds. De auto's die meedoen aan de historische parade doen parade... ...en zullen dan een historische racevoertuigen plaatsen op de pleinen in het centrum... ...de Kerkstraat en de Haltestraat. Men heeft dan alle tijd om ervan te genieten van de hele mooie voertuigen. Ja, inderdaad. Hè? inderdaad ja. En dan vraag je je af, is er meer dan dit? Er is ook nog... Ja, het is kwart over twaalf geweest, dus het is weer tijd voor de drie in één. Ja, en wat heb ik vandaag voor u uitgevonden? Ik heb een mooie van Eve Mary Cassidy. Ze is geboren op 2 februari 1963 en overleden in november 1996. Ze was een Amerikaanse zangeres die een aantal bekende nummers in haar eigen stijl coverde. Tijdens haar leven werd ze niet bekend. Maar nadat ze overleed aan de gevolgen van kanker kwam het verlaten muzikale succes. Ik heb drie covers uitgezocht voor u, hele bekende, Imagine, bekend van John Lennon, True Colors van Cindy Lauper en Danny Boy, bekend geworden door Tim Reeves. Alle drie gezongen door de fantastische warme stem van Yves Cassidy. Veel luisterplezier. Drie in één. you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 U kunt nog een zienswijze indienen. Er volgt een uitgebreide inhoudelijke behandeling bij beide Kamers... en er moet maar afvraagd worden of de minister... wel voldoende stemmen achter zijn vermaalleide plannen kan krijgen. Het is in ieder geval geen uitgemaakte zaak. De Eerste Kamer heeft daar zelfs expliciet om gevraagd... en dat is geen standaardactie. De gemeenten Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Bergen en Zandvoort... proberen mede via een zeer actieve lobby alle Kamerleden van de juiste informatie te voorzien en werken. Samen met Stichting Vrije Horizon... aan rapporten die tot nieuwe inzichten moeten leiden. De Kamerleden krijgen dus niet de bewerkte foto's... die het ministerie eerder openbaar maakte. Wij blijven van mening dat de windparken op een andere locatie... verder op zee en uit zicht bijvoorbeeld op Eemuiden ver... moeten worden geplaatst. Zodat onze economische belanden, belangen als badplaatsen daardoor niet worden geschaad. Al dus de gemeente Zandvoort in een communiqué. U kunt dus weer uw zienswijze indienen... en daar heeft u tot 29 september de tijd voor. U kunt ook in de zienswijze uw mening geven over windpolenmarken... waar vlakbij de kust door digitaal in te dienen. Hierin kunt u uitleggen waarom dit al ziet als een verkeerd besluit is. Ook u kunt uw mening tijdens een van de drie informatiebijeenkomsten... Geven. En dat zijn de volgende. Op dinsdag 30 augustus in het Hotel Zuiderduin... Zeeweg 52, 1931, VL Egmond-aan-Zee... of op maandag 5 september... Theater de Muzen, Wandveld 2, 2202 NS Zand, uh, Noordwijk. En op de laatste, op dinsdag 6 september... Carlton Beach Hotel op het uh, Geversdijnootweg 201... 2586 AZ in Den Haag. Dan het tweede laatste belangrijke onderwerp. Het afschieten van damherten is toegestaan. Het afschieten van Dam in de Amsterdamse waterlijn mag doorgaan. De rechter veegde dinsdag de bezwaren van dierenbeschermingsorganisaties... tegen het afschot van duizendenherten en van tafel... en stelt daarmee de provin provincie in het gelijk... Dit voorjaar gaf de provincie Noord-Holland toestemming daarvoor voor het afschieten van de eerste herten. Maar dat de, nadat de populatie in de afgelopen jaren enorm was gegroeid. Hoewel het een duingebied is voor ongeveer 800 dieren, was de wildstand dit voorjaar opgelopen tot 3800 dieren. En daar moeten dit jaar geboren kalveren nog bij opgeteld worden. Door de overbevolking van de, het, was het naaste familielid de Ree praktisch verdwenen en werden diverse, vaak zeldzame planten en dieren bedreigd. In het faunabeheerplan heeft de provincie uitgelegd waarom de hertenstand naar beneden moet. Afgelopen voorjaar is een begin gemaakt met afschot van... en werden 170 dieren afgeschoten door boswachters van beheerder Waternet. Stichting Faunabescherming en de Stichting Dierenbescherming... dienden daarna een bodemprocedure in om de herstart in september te voorkomen. De rechter heeft nu de provincie in het gelijk gesteld en staat het afschieten van de damherten toe. Door zich te baseren op het faunabeheerplan heeft de provincie voldoende gemotiveerd dat de flora en fauna en de verkeersveiligheid te lijden hebben als gevolg van de groeiende populatie damherten. Al dus het vonnis. De provincie ziet geen andere oplossing dan afschot en de rechter is het daar volledig mee eens. De beide stichtingen zullen nu naar Raad van State stappen om alsnog hun gelijk te halen.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 Zaterdag is er een buienkans, maar ook geregeld zon. Zondag valt de geruimte tijd regen en maandag is er weer kans op een enkele bui. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is vooral zondag duidelijk aanwezig... en de temperatuur stijgt op alle drie de dagen naar waarde tussen de 20 en de 22 graden. Na maandag is het licht wisselvallig met geregeld zon, maar ook kans op een enkele bui. Zoals de weerkaarten er nu voorliggen is er vooral rond woensdag kans op buien... De temperatuur blijft op een niveau met kwikstanden tussen de 20 en de 25 graden.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 was Angel van Robbie Williams. Ik heb een verzoekje binnengekregen. en het is een verzoekje van onze eigen Dolly Temperik. Dolly, ik weet zeker dat iedereen jou een warm hart toedraagt. En niet alleen je vrienden, maar iedereen. Het allerbeste meid en gauw weer bij ons achter de studio. Kom aan. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on? me? on me, your ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you love me? All I need is my love. You I, can. I say I'm on you to I don't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 Nou, wat moet je zonder vrienden? Ook in moeilijke periodes, maar ook in hele gewone periodes, heb je altijd vrienden nodig. Ja. Altijd. Really? En ik weet zeker dat Dolly een hele hoop vrienden heeft. Ja. Daar, daar ben ik echt van overtuigd. Ja. <laughs> ja, het zijn de kleine dingetjes die je doen.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 Ja, het is een beetje een raar geluid in, de, in deze plaat. Het gaat niet ja. helemaal tof zoals het hoort eigenlijk. Nee, dat is wel jammer. Dus dan breken we maar af. Dan gaan we wat anders draaien. Goed, dan gaan we naar Flink zijn. Van, van die drie meisjes. Ken je ze nog? Eugene? Ik wel. Oh, Oké. Okay.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 Zij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten, tot ik niet meer van je houd. Twee uur zondagmiddag. Al je spullen staan al klaar: koffers en wat dozen. Ik voel me kloterig, maar ik zeg het niet Het doet me pijn, maar je ziet dat ik het begin te leren Flink zijn, even flink zijn En hoe ver het lang kan duren, zal ik wachten Tot ik niet meer denk aan jou.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 Dat was de tweede keer een foutje. Ik ben duidelijk even de weg kwijt. <lacht> <lacht> Dit was natuurlijk wel flink zijn. Maar niet van O'Gene, maar van Brace. Dus dat is een hele andere uitvoering. <lacht> Ik was duidelijk even de weg kwijt. <lacht> maar ja, dat heb je. Het kan ook zomaar zeven wonders zijn. Zijn we graag weer bij u terug. Tot zo.